8 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Acteur en entertainer Johnny Kraaikamp overleden. Philips gaat half miljard bezuinigen en herstel radiozenders vordert. Acteur Johnny Kraaikamp senior is overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie bekendgemaakt. Krijkamp begon als zanger en entertainer... voor hij begin jaren 50 Rijk de Gooier ontmoette. Met hem werkte hij jarenlang samen. De Gooier als aangever en Krijkamp als de clown. Ze waren te zien in verschillende televisieshows. In 1958 maakte Krijkamp zijn debuut in het theater... waar hij niet alleen cabaretprogramma's deed... maar ook in serieuze stukken te zien was. Een van zijn meest memorabele rollen... was de titelrol in het Shakespeare-stuk King Lear... Voor zijn rol in Jacques de Fataliste en zijn Meester... kreeg hij in 1984 de Louis d'Or. Kraaikamp speelde ook in films. In 1986 kreeg hij een gouden kalf voor zijn rollen in De Aanslag en De Wisselwachter. Later speelde hij in de comedyserie Het Zonnetje in Huis... waarin hij te zien was met zijn zoon Johnny Kraaikamp Jr. en Martine Bijl. In 2007 ontving Kraaikamp de Blijvend Applausprijs... waarmee hij werd onderscheiden voor zijn opmerkelijke en bijzondere bijdrage... aan het Nederlandse theater, televisie en de film.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 Radiozenders die via de zendmast Loopik worden doorgegeven, komen in de loop van de dag weer in de lucht. 3FM is de hele nacht getest. De andere zenders volgen zo snel mogelijk. De beheerder wil er zeker van zijn dat een zender die weer wordt doorgegeven, het helemaal goed doet. Sinds vrijdag was een aantal zenders uit de lucht door brand in de mast. Die was ontstaan door een oververhitte kabel. In Smilten kan de oorzaak van de brand in de zendmast pas later worden vastgesteld. De recherche kan vermoedelijk woensdag de toren in voor onderzoek. De noodmast is aangekomen in Assen, op het kazerneterrein waarin die wordt geplaatst. Vandaag wordt de meer dan 100 meter hoge mast in elkaar gezet. Morgen wordt die omhoog getakeld. En woensdag kan worden begonnen met het aanbrengen van de radiozenders.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 De Duitse bondskanselier Merkel wil dat er een Europese kredietbeoordelaar wordt opgericht. Naar oproep volgt op recente kritiek op de rol van kredietbeoordelaars in de onrust op de financiële markten. De Europese Commissie zegt dat de grote beoordelaars Moody's, Fitch en Standard Poor's te veel invloed hebben. Volgens Merkel verlagen ze de kredietwaardigheid van Europese landen op gevoelige momenten.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 De Nijmeegse Vierdaagse is officieel geopend met de Vlaggenparade. In het stadion de Goffert zagen zo'n 10.000 mensen optredens en een defilé. Morgen begint het wandel-evenement pas echt. En de organisatie raadt wandelaars vanwege de regen aan extra sokken mee te nemen om blaren te voorkomen. Het weer, vooral in het westen, veel buien met kans op onweer. Ook in de rest van het land enkele buien. Tussen de buien door wordt het 17 tot 19 graden. Er staat een stevige Zuidwestenwind. De rest van de week blijven er buien vallen. De middagtemperatuur blijft met gemiddeld 19 graden aan de lage kant voor juli. AWB Verkeersinformatie, files op de A7, horen richting Zaandam. Bij Weidewormer 7 en bij Zaandam 5 kilometer... Op de A8 richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 5 kilometer. A9 ook maar Amstelveen bij Akersloot 3 en bij knooppunt Raasdorp 5 kilometer. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij Rotterdam-Charloos 3 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Strandnulde 3 kilometer. Door onze enorme CO2-uitstoot verandert het klimaat...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 ...en Marcel Ooster. Goedemorgen, we hebben een nacht van hard werken aan de zendmasten achter de rug. En afhankelijk van hoe soepel dat uh, verloopt kunnen we vanaf acht uur uh, meerdere zenders terug uh, de eten inbrengen. Stefan Wesseling hoorde u eerder deze uitzending als de beheerder van Novec. Het CDA heeft inmiddels stevige kritiek op de hele gang van zaken. We spreken straks Kamerlid Maarten Haverkamp. opgestapte politiechef, een premier die liever het land niet verlaat. Engeland is nog niet klaar met het schandaal. Arjen van der Horst, onze correspondent, volgt het. En we staan natuurlijk uitgebreid stil bij het overlijden van Johnny Krijkamp-senior. Geboren in 1925 als Jan Hendrik Krijkamp. Kraai voor familie en goede vrienden. De Amsterdamse komiek die de lach gewoon aan zijn kont had hangen. Er is één bezetenheid in me, dat is om die mensen plat te krijgen. Die mensen moeten een half uur uit hun rotzooi. Uit hun klojang met geld en troep. Waar ik zelf ook in martel en ploeter. Daar moeten die mensen ook uit. En het is mijn taak, en als ik het niet goed doe, dan ben ik de grootste oliebol die er rondloopt. Want ik hoor dat goed te doen, want ik, achter mijn naam staat komiek. Johnny Krijkamp senior, acteur, zanger, maar we hoorden het bovenal komiek. Meer dan 50 jaar stond hij in de spotlights: op het toneel en voor film- en televisiecamera's. Krijkamp was amper 15 jaar toen hij als jongenstenoor op het podium van Carré stond. Zijn carrière als komiek begon eigenlijk toevallig. Hij speelde als bassist in een orkest en moest op een gegeven moment een snaar verwisselen. Nou, dat gaf zo'n hilariteit in de zaal dat hij besloot als komiek zijn geld te gaan verdienen. Je kunt het of je kunt het niet. Dus gewoon, je krijgt van, oh mijn god, krijg je een, een cadeautje bij je geboorte. En dan drukt hij het in je hoofd erbij. En dan zegt hij, nou, dat, dat gaat, jongetje gaat het later worden. Ik wist dat vroeger ook niet dat ik dat zou doen. Ik was vroeger was ik een flauwe kulmaker. Maar toneelspelen moet uit je ziel komen. Zijn eerste shows voerde hij op in Amsterdamse cafés als Place Pigalle en Café de Paris. En dat is ook waar hij Rijk de Gooier leerde kennen. De man waarmee hij meer dan 15 jaar samenspeelde. Het beroemde en onafscheidelijke duo waar Rijk de aangever was en Krijkamp de clown. Het bracht vele televisieshows voort, zoals een paar apart, de weekendshows en Johnny en Rijk. Er zit één toon in, hier, deze toon. Dit is een dode noot. Daar kan ik op rammen. Daar kan ik op remmen. <laughs> Inderdaad, die is dood, ja. Dat is de vies. He? Dat is de vies. De vies is de fek. Is hier een maken in de zaal? Nee, sorry, dat geeft niks. Dat geeft niks. Laat hem maar de fek. Ik heb nog ergens een andere vies. Waar, hè? Dat is mijn geheimtje. Wat zou die punt kun je in zijn schil voeren? <laughs> Klaar? 1, ja. Eén, twee... Samenwerking van ruim 15 jaar met Rijk de Gooier... besluit Johnny Kraaikamp alleen verder te gaan... tijdens een uitzending van Mies Boumans in de hoofdrol. Bedankt Rijk de Gooier Kraaikamp voor de jaren die ze hebben samengewerkt. John. John. Ik wou één positief ding over je zeggen. Ja. En dat is, ik blijf je bewonderen... je bent de enige man die, die mij aan het lachen krijgt. De enige in Nederland. Nou, hoor je, het is van een leek. <lacht> Ha ha ha ha ha! Privé krijgt Kruinkamp het zwaar te verduren. Zijn huwelijk loopt stuk, hij zoekt steun in de alcohol. Na enige tijd leert hij zijn derde vrouw Lun kennen... en vanaf die tijd krijgt zijn leven een wending in de goede richting. Hij verhuilt het variété voor het grote toneel. In 1980 speelt hij de titelrol in King Lear... en vier jaar later wint hij een Louis d'Or voor zijn hoofdrol in Jacques de Vatalist van Diderot. Later speelt hij onder Job van den Ende in allerlei films... zoals uh, Heb jet, Vroeger kon je lachen, geen paniek... en natuurlijk ook de aanslag... De bune lokte. Altijd meer dan het filmdoek. Eh, al kleeft aan die bune ook een groot nadeel, namelijk de première. Dit zei hij al in 1978, toen Yvonne hem interviewde... na het eerste optreden met zijn zoon, op junior. Ik ben uh, geen premièreman. Dat is misschien een rare bekentenis voor een man die uh, vanavond gespeeld heeft... en uh, zoveel mensen heeft horen lachen. Maar ik had een dubbele scene. Dan ben ik een beetje mijn stem kwijt. Als je als vader op het toneel staat, je hebt zelf 35 jaar achter je. En je moet dan je zoon introduceren bij het publiek. Dan is dat spannend. Zo spannend dat je een beetje schor bent. De laatste jaren zagen we Johnny Krijkamp vooral op televisie. In de televisieserie, bijvoorbeeld, Het Zonnetje in Huis. Dat is ook alweer meer dan tien, tien jaar geleden trouwens. Daar speelde die de nukkige oma, opa samen met Martine Bijl en ook zijn zoon John Jr. Je mag best eens even mopperen, maar dan moet je ook een vent wezen. En sorry kunnen zeggen als je te ver bent gegaan. Dat ga ik echt niet zeggen. Dat is, dat is afgedwongen, omdat ik vastgebonden zit. Ik kan het wel doen, maar dat betekent het niks. U zou een poging kunnen wagen. Trappen jullie toch niet in? Probeer het nou eens. Dat wordt volkomen ongeloofwaardig. Dat beoordelen Fred en ik wel. Oh. Oké. Okay. Fred? Sorry dat ik je een overloper en een lafhart heb genoemd. <tus> Kat? Je bent een goede moeder. Je hebt gelijk, hoor. Het werkt niet. Scène uit Zonnetje in Huis. Kruikan besluit trouwens ook nooit meer voor de televisie te willen werken. Er is geen respect voor artiesten. Er wordt geen toestemming gevraagd voor herhalingen. En er wordt liefdeloos omgesprongen met het gemaakte product. Met het toneel daarentegen is hij nog steeds zeer gelukkig. En hij krijgt erkenning... Er zelfs een prijs naar hem genoemd. Een musicalprijs, de Johnny Krijkamp Awards. In oktober 2007 ontving John Krijkamp de award Blijvend Applaus. Een onderscheiding voor zijn opmerkelijke en bijzondere bijdrage... aan het Nederlands theater, televisie en de film. Johnny Krijkamp junior, senior is 86 jaar geworden. 13 minuten over 8. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. CDA-kamerlid Maarten Haverkamp maakt zich grote zorgen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 Hoe lost de overheid dat dan op? Ja, nou hadden wij net de woordvoerder van uh, Novak in de uitzending. Um, dochter van staatsbedrijf Tennet. Zij hebben hier de hoogspanningsmasten. Um, en ja, zij geven aan: dit is overmacht. Wij kunnen hier niets aan doen. Als je twee masten tegelijkertijd um, op deze manier uh, brandvatten en daardoor onbruikbaar zijn, dan kunnen we niet veel anders. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat is natuurlijk al het vervelende van het moment dat er een calamiteit is. Uh, dat, dat plan je niet. Maar de informatievoorziening moet wel op uh, pijl op blijven. En we hebben in het verleden ook gezien dat gemeentes en websites werden overbelast. Uh, nou, elektriciteitskabels worden eruit gegaan. Dan gaat het kabelverkeer uh, eruit. Mm -hmm. Dus wij vragen ook aan de overheid. Van, ja, bereid je dus ook voor op dit soort situaties. Het gaat nu om een zendmast. En daar hoopt, blijft het hopelijk toe beperkt. Maar stel dat deze week iets gebeurt in Trent... en mensen kunnen niet geïnformeerd worden. Ja. zou dat natuurlijk een ramp zijn. Maar dan moeten we terug naar um, dat veiligheidsdocument... Uh, wat we hebben gevonden hier bij de NOS uit 2007. Daarin werd al gewaarschuwd voor deze situatie. Um, te veel partijen zijn betrokken bij deze masten. Zeg ook de expertant van de massa Alticom. Voeren allemaal werkzaamheden uit met alle veiligheidsrisico's van dienen. Vaak onaangekondigd ook nog. We ja, hadden goed, dit dat... kunnen weten, kortom? Nou, misschien wel. Kijk, dat is, dat is iets wat ook de recherche nu gaat, uh, gaat uitzoeken. Uh, onze vragen gaan nu Maar ja, waarom over... moet de recherche dat uitzoeken als dat document hier al voor waarschuwt en vervolgens blijkt er brand te ontstaan in die massa? Dat gaat niet vanzelf, lijkt mij. Nou, kijk, de brand gaat meestal niet van, uh, vanzelf. Uh, alleen waar wij op dit moment duidelijkheid over willen uh, hebben, is op de korte termijn van hoe ga je mensen informeren tijdens een calamiteit. Want het zal misschien in de toekomst weer een keer kunnen gebeuren dat er twee masten in Nederland uitvallen. En dan willen wij als CDA wel heel duidelijk hebben dat uh, mensen ook tijdens die calamiteit geïnformeerd kunnen worden wat er in hun regio uh, gebeurt. Daarnaast is dit natuurlijk gewoon heel vervelend voor al die mensen die hun favoriete programma's hebben uh, moeten uh, missen. Uh, en als het voorkomen had kunnen worden, uh, moeten natuurlijk wel de schuldigen gestraft worden. Ja. Maar meneer Havenkamp, wij zitten ook uh, groot, met grote concentratie te lezen. Het is inderdaad een weerwar van beheerders en exploitanten. Vindt u dat er aan, de, dat er aan die structuur iets moet veranderen? Nou als die structuur de oorzaak is geweest van, uh, van de brand is het natuurlijk logisch dat er iets moet, uh, moet veranderen. Dat geeft en dat rapport wel aan, he? dat, het, dat het te onoverzichtelijk is. Ja, dat klopt. Uh, alleen aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat we met elkaar ook hebben afgesproken van... jongens, uh, ga zoveel mogelijk concentreren op een mast. Hè. Niemand wil dat om die ene mast vervolgens tien kleine mastjes staan met uh, allerlei andere, andere zenders. Er is ook een, ook een stroming geweest die heeft gezegd van concentreer zoveel mogelijk. Nou ja, bij concentratie moeten goede beheersafspraken komen. Kijk, dat zijn de lessen die nu getrokken gaan worden onder andere op basis van het uh, politieonderzoek. De recherche is niet voor niets nu allerlei tunnels aan het graven richting die, uh, die mast om hem te kunnen gaan onderzoeken. Wij zeggen alleen, van dat duurt al heel lang voordat er ook noodvoorzieningen zijn, uh, zijn opgericht. Zodat informatievoorzieningen richting de inwoners uh, op peil blijft. Blijt u dan voor een, uh, voor een plan B, voor een, voor een noodsysteem... wat je onmiddellijk kunt inschakelen als zoiets uitvalt? Ja, en als het nodig is ook een plan C... Kijk, want het is juist, de, de, de zenders zijn ons plan B. Ja, als de kabel bijvoorbeeld uitvalt, uh, of, of je kunt niet televisie meer kijken, dan is plan B al. Zet je radio aan, in mijn geval naar RTV Noord-Holland, dan weet je wat er aan de hand is. Nou, dat plan B blijkt ook niet te werken, dus er zal waarschijnlijk ook een plan C moeten komen. Maarten Havenkamp van het CDA, hartelijk dank voor je uitleg. Alstublieft. Goedemorgen. En zo in het Keniaanse vluchtelingenkamp, Dadaab... zitten al meer dan 400.000 mensen die op de vlucht zijn voor de honger. Hoort u zo meer over. Eerst maar eens even kijken hoe het is op de weg. Waarschijnlijk vooral druk bij Amsterdam, Ja, eigenlijk de enige plaats waar het redelijk druk is. Alles bij elkaar in Nederland, 40 kilometer aan file. En inderdaad een groot gedeelte richting Amsterdam. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend en Zaandam 12 kilometer... Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein 5. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Akersloot 4 en bij knooppunt Raasdorp 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het afluisterschandaal in Groot-Brittannië blijft de gemoederen bezighouden. Oogst van dit weekend, een ex-hoofdredacteur van News of the World, Rebecca Brooks, die werd gearresteerd en ook weer op borgtocht is vrijgelaten. En de Londense politiechef die opstapte. Hij maakte zijn aftreden zelf bekend. Ik heb this afternoon informed the Palace, Home Secretary, en de Mayor of my intention to resign as Commissioner of the Metropolitan Police Service. Nou, dat is nogal wat. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Um, Arjen, het is bijna wachten op weer een onthulling of, of aftreden van een van de hoofdrolspelers in dit afluisterschandaal. Ja, je zou bijna denken van wel, hè? want als je kijkt naar de afgelopen twee weken, ja, echt een slagveld. Eén krant al opgeheven, de overname van een Britse zender die niet doorgaat, 200 journalisten op straat, tien arrestaties verricht, ja, twee van de machtigste krantenbazen die ook nog eens goed bevriend zijn met de premier gearresteerd. Ja, dan zou je bijna normaal vinden dat uh, Paul Stevenson, de hoofdcommissaris, uh, opstapt. Al komt zijn aftreden toch wel een beetje als een verrassing. Maar goed, er zijn nog wel een paar namen die misschien gaan omvallen. Bijvoorbeeld John Yates, een andere politiecommissaris. Of bijvoorbeeld James Murdoch, de zoon van Rupert Murdoch. Ja, dat is een man die een prominente positie inneemt in het Murdoch-imperium. En ook zijn uh, rol uh, is sterk bekritiseerd de afgelopen dagen. Ja. Nu is de politiek ook zeer betrokken bij deze zaak. Al was het maar omdat ze zelf zijn afgeluisterd of namen hebben doorgegeven. Arjen, wat gaat er gebeuren in het Lagerhuis deze week? Morgen is een hele belangrijke dag. Want dan komt de vaste Kamercommissie voor uh, Cultuur en Media bijeen... En dan verschijnen Rupert Murdoch, zijn zoon James... en Rebecca Brooks voor de commissie. Ja, dat wordt een unieke uh, bijeenkomst. Want ja, we zijn toch uh, het vooral gewend dat de politiek buigt... in het uh, hof van media keizer Murdoch. En zelden zie je hem dus op, uh, met knikkende knieën... zou je bijna zeggen, verschijnen voor de Lagerhuiscommissie. Het geeft aan dat er iets drastisch is veranderd in Groot-Brittannië. Dat het tijdperk van de, de macht... Uh, van Murdoch op de politiek in Groot-Brittannië toch wel voorbij is. En morgen kunnen we ook echt uh, vuurwerk verwachten. Hey, en het hoofd van de Londense politie, die Paul Stephenson... die heeft dan weliswaar ontslag genomen, maar komt er nog meer voor hem, denk je? Uh, wat bedoel je? Komt er nog meer voor hem? Z -z Zou hij ook vervolgd kunnen worden, bijvoorbeeld? Nee, dat is niet. Er uh, is bij hem uh, niet het geval. Dat, dat hoorden we ook bijvoorbeeld de burgemeester van Londen gisteren zeggen dat hij ergens specifiek van verdacht wordt. Wat er bij hem is gebeurd de afgelopen week... door dit schandaal is ook de schijnwerper komen te staan... tussen die intieme band tussen de politie en de krantenbazen. Te intiem, zo blijkbaar eens. Want zo had hij bijvoorbeeld een adjunct hoofdredacteur... Van News of the World ingehuurd als consultant. Nou, diezelfde ad uit hoofdredacteur werd afgelopen donderdag gearresteerd. Mm -hmm. Ook op verdenking van deze afluisterpraktijken. En gisteren, en dat kost hem de kop. Uh, werd duidelijk dat de hoofdcommissaris. Uh, gratis een uh, aanbod had aangenomen. voor een vijfweeks verblijf in een luxe kuuroord. Hij zegt nog steeds: Mijn integriteit is intact. Dat staat los van het afluisterschandaal. Maar goed, we staan voor een hele belangrijke klus. Dat is de Olympische Spelen. En ik wil niet dat uh, dit allemaal afleidt van deze baan. En dat deze discussie over mijn integriteit afleidt van die belangrijke taak. Daarom kan ik maar beter nu opstappen. Zodat een opvolger voortvarend aan de slag kan gaan. Oké, okay, nou. Arjen van der Horst vanuit Londen. Dank je wel weer. En meer over dat afluisterschandaal vindt u op onze website. En kijk ook even op het blog van Arjen via nos.nl. In de hoorn van Afrika heerst hongersnood. Dat kan nu niet zijn ontgaan. Veel Afrikanen, vooral uit Somalië, zijn op de vlucht. En ze worden opgevangen in vluchtelingenkampen. In een van die kampen, in Dadaab, in Kenia... zitten nu al 400.000 vluchtelingen. En het worden er iedere dag meer. Afrika-correspondent Koert Lindijen. Uh, Koert, hoe redden ze het nog in die kampen met zo'n grote toestroom? Het gaat om twee kampen. Dat is inderdaad Dadaab in Kenia, waar iedere dag 1.400 ...vluchtelingen uit Somalië binnenkomen... ...en een gelijksoortig aantal komt ook binnen in het stadje Liban... ...en dat is in Ethiopië. Dus vanuit Somalië stromen vluchtelingen naar Kenia en Ethiopië. In um, Kenia begint de situatie een heel klein beetje onder controle te komen. Het UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties... ...leverde gisteren daar tenten af. Een Britse minister, Andrew Mitchell... Van ontwikkelingssamenwerking kwam daar gisteren en deed uh, beloftes voor financiële steun. Ben Knapen, de Nederlandse minister van ontwikkelingssamenwerking, uh, komt morgen daar naartoe. Het allerbelangrijkste nieuws van de afgelopen 48 uur is zeker dat nu ook honger rechtstreeks naar uh, Centraal en Midden-Somalië gaat. Dat gebied is onder controle van de terroristische organisatie Al-Shabaab. Maar Al-Shabaab geeft nu. Uh, uh, toestemming om daar voedsel af te leveren. Want daar vindt de, groots, de grote ramp plaats, in Somalië zelf. Oké, okay, dus het is niet zo dat, um, want er waren wat twijfels over... dat de hulp niet goed aankomt bij de mensen... voor wie de hulporganisaties het bedoeld hebben... omdat de terreurgroep Al-Shabaab daar vaak tussen zit. Nou ja, het probleem blijft natuurlijk hoe met Al-Shabaab om te gaan... Uh, UNICEF heeft gisteren medicijnen en voedsel afgeleverd in Baidoa. Dat is een stadje onder controle van uh, Al-Shabaab. Een vertegenwoordiger van UNICEF zei garanties te hebben gekregen van een al shabaab bestuurder dat die hulp ook eerlijk en zonder voorwaarden zal worden verdeeld. Een andere VN-vertegenwoordiger uh, uh, zei voedsel te hebben afgeleverd bij een hongercomité in een hongerkamp in Zuid-Somalië, ook onder controle van Al-Shabaab en ook hij zei daar garanties voor te hebben gekregen... dat er een eerlijke distributie uh, zal zijn van die, uh, van die goederen. Het probleem blijft natuurlijk dat buitenlandse hulpverleners... niet ter plekke zijn in Zuid-Centraal-Somalië om daarop toe te zien. Bovendien zullen er vele landen zijn, en daar zal Amerika bij horen... Uh, die niet bereid zijn om uh, gedoneerde voedselhulp te laten afleveren... in een gebied bestuurd door, uh, zoals zij zeggen, terroristen. Een simpel feit voor de hulpverleners... En voor de Verenigde Naties blijft dat er op dit moment, in deze late fase, uh, levens kunnen worden gezet van vrouwen en kinderen. En dat de VN zich dus eigenlijk geen politiek gekonkel kan, uh, kan permitteren. Uh, op dit moment om voedsel uh, bij de mensen te krijgen. Goed. Koert Lindeijer, onze Afrika-correspondent. Dankjewel, Koert. Het zee-ijs dan op de Noordpool, het is een hele overgang. Uh, dat slinkt. En Fors ook. Er ligt op dit moment zelfs minder ijs dan in het recordjaar 2007. In dat jaar was de omvang van de ijskap het kleinst sinds het begin van de metingen. Maar De Lone is wetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen. En op dit moment op de Noordpool in Spitsbergen. De Lone, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u daar aangetroffen? Nou ja, het is, uh, het is hier ook warm. <laughs> We hebben. Uh, het is nu heel spannend, want het zeehuis is nog lang niet op het minimum, maar het zit nu onder de lijn van 2007, zoals u net zei. Maar we zitten hier ook in echt een echte warme periode. Eergisteren gisteren was het hier uh, 10 graden, terwijl het gewoonlijk uh, uh, hier 5 graden is op deze tijd van het jaar. Dus we maken nu ook nog een warme periode mee. Dus het voorspelt gewoon dat we toch echt richting een record gaan, hoewel dit natuurlijk echt lokale waarnemingen zijn. En die andere waarneming van het C-ijs, dat zijn satellietwaarnemingen waar we dus een heel goed overzicht hebben over de hele Noordpool. Maar als we dat over uh, verschillende jaren bekijken, zou je dan kunnen stellen dat het ieder jaar erger wordt? Ja, ja het is eigenlijk zo dat uh, het zeeijs sneller verdwijnt dan alle modellen voorspellen. En uh, het is. Uh... Hier al uh, enige jaren zo en dit jaar is ook weer een heel duidelijk voorbeeld dat voor de gemiddelde temperatuur over het hele jaar genomen meer dan 2 graden warmer is dan normaal. En uh, dat, is, dat is een soort uh, grenswaarde die voor Europa aangehouden wordt. om eigenlijk met de klimaatverandering om te gaan. Dat we proberen het te beperken tot twee graden. Maar hier zijn we daar al overheen op de doorgang. Hm. En uh, in een gebied waar uh, ijs in water verandert. zijn die verschillen natuurlijk heel goed zichtbaar. Ja, daar ziet u het aan. Hoe merk je nou nog meer dat het echt duidelijk warmer is dan gemiddeld? Nou, ja, je ziet, je ziet het ook een beetje aan, aan, aan de beesten. Uh, wij kijken hier naar uh, de ganzen. En die uh, tot 2007 was de eerste uitkomstdatum van die Franse. Die was altijd uh, 30 juni. En nu was de eerste uitkomstdatum 23 juni. En uh, was het op, uh, op 5 juli waren alle beesten al uitgekomen. Het hele vroege voorjaar zorgde ervoor dat de beesten hier dicht een week zijn opgeschoven. En dat uh, denk je van wat is nou een week. Maar in een zomer die maar negen weken duurt is een week een heel groot verschil. Hm. Er waren toch ook berichten dat juist dat noordpoolijs weer zou aangooien? Ja, het groeit eigenlijk iedere winter weer aan. Uh, dus wat dat betreft komt het ook wel weer terug. Uh, het is alleen zo dat uh, het minder dik wordt. En uh, nu, uh, de laatste jaren weten we ook steeds meer over de ijsdikte. Want die is natuurlijk ook van belang. Het is niet alleen het oppervlak ijs, maar ook de ijsdikte. En terwijl gewoonlijk heb je grote stukken waar meerjarig ijs is, wat echt uh, vier meter dik is... Is het op het moment zo dat eigenlijk de hele Noordpool bedekt is door éénjarig ijs. Mm. En dat zorgt ervoor dat het eigenlijk ook weer sneller weg kan gaan. Dus we zitten, we zitten echt in een spiraal waarin het uh, toch uh, steeds uh, meer doorzet. Het is, uh, als zolang het ijs is, is het een wit oppervlak wat de warmte van de aarde terugstraalt. Uh, zoals het water wordt. Is de Blijft u daar nog in Spitsbergen? Ik zit er zitten nog twee weken. Okay. In de tussen de vogels en de beesten, de, de witte dolfijnen en de, de ijsberen. Dat zien we ook wat vaker op land. Ja. Ja. Maarten Lode, dank. Uh, als wetenschapper verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En op dit moment dus op de Noordpool in Spitsbergen. Sparen in eigen hand via westlandUtrechtbank.nl. De spaaronline rekening is de spaarrekening met een toprente van 2,7%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 De Toyota Auris Full Hybrid. 14% bijtelling en lease al vanaf 339 euro per maand. Kijk op toyota.nl Radio 1. Het NOS-journaal. Acteur Johnny Kraaijkamp senior overleden en Rebecca Brooks op borgtocht vrij. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Ewout de Jong. Er is een Amsterdammer doodgegaan.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 Johnny Krijkamp, acteur, zanger en komiek. Hij is overleden. Al op jonge leeftijd wist Johnny Krijkamp de weg naar het toneel te vinden. Eerst alleen en daarna jarenlang met Rijk de Gooier. Hij noemde zichzelf komiek, maar schuwde het serieuze toneel niet. Hij kreeg een Louis door voor zijn rol in Jacques de Fatalist. Won een gouden kalf voor de films De Aanslag en De Wisselwachter. En er werd een musicalprijs naar hem vernoemd. Gistermiddag is hij in alle rust ingeslapen, zegt een woordvoerder van de familie. En uh, hij is gisteren overleden in het bijzijn van al zijn vier zijn kinderen. En dat was eigenlijk wel uh, uh, ja, zijn laatste wens. Johnny Krijkamp is 86 jaar geworden. Oud hoofdredacteur van The News of the World, Rebecca Brooks, is weer vrij. Brooks werd gisteren gearresteerd. De politie wilde haar spreken over haar rol in het omvangrijke afluisterschandaal... Rond middernacht is ze op borgtocht vrijgelaten. Gisteren trad het hoofd van de Londense politie af in verband met hetzelfde schandaal. Sommige van zijn agenten worden ervan verdacht dat ze geheime informatie naar de pers hebben gelekt. De korpschef vond zijn positie niet langer haalbaar. I've taken this decision as a consequence of the ongoing speculation and accusations relating to the Met's links with News International at a senior level and in particular in relation to. Mr. Neil Wallace, die, as u you know was arrested in connection met Operation Wheating last week. Rebecca Brooks moet morgen voor een onderzoekscommissie van het Britse parlement verschijnen. Hoe ziek is Hosni Mubarak? De oud-president van Egypte zou in coma liggen, dat maakte zijn advocaat bekend, maar dat verhaal wordt niet voetstoots aangenomen. Correspondent Nicole Fever die zeggen, ja, er is eigenlijk niks veranderd... aan de gezondheidstoestand van Mubarak. Niet dat hij nou heel erg gezond is, maar... Uh, ja, in, in een coma ligt hij niet. En het duurt eigenlijk al langer, die onduidelijkheid... over zijn uh, gezondheidstoestand. En op het moment wordt hij gezegd, ja, hij heeft kanker... Uh, hij kan echt niet meer terechtstaan. Uh, een week geleden werd er gezegd dat hij uh, een hartstilstand zou hebben gehad. Er, uh, daarna zou het weer goed zijn gekomen. Maar er is een hoop onduidelijkheid over zijn gezondheid. Het proces tegen Mubarak begint volgende maand. Hij wordt verdacht van onder meer corruptie. Critici zeggen dat de advocaat de sympathie van het volk probeert terug te winnen. Hij zou de gezondheidstoestand van Mubarak ernstiger voorstellen dan die is. En vandaag zouden alle radiozenders weer goed te ontvangen moeten zijn. De zendmast bij IJsselstein is vannacht getest en de resultaten zijn goed. In de loop van de dag zou onder meer radio 1 weer via de mast in de ether komen. De problemen in het midden van het land zijn dan opgelost. Helaas zit het noorden nog even zonder, zegt de beheerder van de Mast Novek. In het noorden van het land daar, uh, ja, daar duurt het nog wat langer. We zijn bezig een noodmast op te richten uh, in assen. Uh, en die hopen we over een aantal dagen, uh, nou ja, om... Op te kunnen richten en vervolgens daar alle zenders te kunnen inhangen. Dus tot het eind van de week zal er daar nog wat uh, daar nog lang niet alle zenders de lucht in zijn. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en op dit moment komen in het westen veel buien voor. die zich langzaam naar het oosten uitbreiden. De temperatuur ligt rond een graad of 14 en daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kusten op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 of 7.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 In de middag ontstaan vooral in het oosten buien. Het wordt iets warmer met 18 graden aan de kust tot 21 graden in het zuidoosten. AWB Verkeersinformatie. Alles bij elkaar. Nog 30 kilometer aan file. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmaden 4 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Den Haag. Daar staat bij Zoeterwoude 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En de langste file op de A7 van Horen naar Zaandam... Tussen Permanent Noord en Zandam 10 kilometer. Dit is Jonathan Jeremiah. Zijn debuutalbum, A Solitary Man. A Solitary Man van Jonathan Jeremiah.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 De Tour ontwaakt. Le spectacle de la NOS. Peter peloton heeft de Pyreneeën achter zich gelaten... en aan de horizon doen we de contouren van de Alpen op. Tijd voor de tweede rustdag in de Tour de France. Wordt niet gefietst vandaag, nou misschien door een enkeling. Even de benen losfietsen. Gio Lippens, ben je al naar buiten geweest? Ik ben nog niet naar buiten geweest, maar ik heb wel naar buiten gekeken. En het is prima weer. Oké. Okay. Het is eindelijk droog? Het is droog, uh, het is zonnig. De uh, temperatuur zal ongetwijfeld oplopen vandaag... En de verwachting is dat het vanmiddag, met name als we in oranje zijn, waar de rustdag dan voor de renners inderdaad plaats heeft, dat het daar gewoon prachtig weer is. Hoe groot is het thema weer deze tour, Gio? Nou, dat is behoorlijk groot. Um, want tot nu toe, eigenlijk op de eerste paar dagen na van, uh, van de tour, de eerste twee dagen zo'n beetje in Bretagne, is het weer gewoon slecht. Ja. En het is net alsof het slechte weer met ons meereist. Uh, er zijn al renners die daar grappen over maken: van jongens, huur ons in. Inderdaad, als een soort regenmakers. Maar uh, overal waar wij verschijnen, dan gaat het regenen. En gisteren was misschien wel het meest bizarre voorbeeld daarvan... toen we in uh, Montpellier finishten, de overwinning van Cavendish. Uh, dagen daarvoor was het prachtig weer geweest, uh, hoorden we van uh, toeristen die daar uh, bij de finish stonden. En uh, het, het, het zou vandaag ook weer gaan opknappen. Dus dat was precies op de dag dat de Tour in Montpellier aankwam dat het slecht weer was. Uh, hebben ze er last van? Iets Leidt het tot blessures? Ja, er zijn ding. renners die er, die er echt last van hebben, hoor. Dat is, uh, dat is ook niet nieuw natuurlijk. Ik kan me een Tour de France uh, heel erg lang geleden herinneren. Uh, in 1980 om precies te zijn. Toen, uh, toen Bernard Hinault uiteindelijk met een knieblessure moest, moest uitvallen. Dat was op een Tour met, met enorm slecht weer met kou. Uh, ze moesten dan nog eens een keer in Noord-Frankrijk toen over de kasseien. Hinault heeft toen zijn knie behoorlijk geforceerd, viel uit... Dat was toevallig het jaar dat Joop Zoetemelk de Tour won. Dus zo lang geleden is dat alweer. Maar je merkt het ook in deze Tour. Er zijn peesblessures, er zijn knieblessures. Contador natuurlijk heeft ook wel te maken met het feit... dat hij erop gevallen is op die knie. Maar je hebt het gezien, Lieve Westra had problemen met die knie. Lars Boom is uitgevallen met een geforceerde achillespees. Het zijn allemaal blessures. Ik zal niet zeggen dat ze veroorzaakt worden door het weer... maar het weer heeft er wel degelijk invloed op. Vorige rustdag, de rustdag, vorige week maandag dus... dat leek zo gunstig voor Robert Gezingen. Hij zou kunnen herstellen. Zit dat er in de tweede rustdag nog in... dat hij dan nu misschien nog wat herstelt? Ja, hij zou kunnen herstellen. Dat, dat is inderdaad wel iets... Waar deze rustdag met name voor Robert Gezing en ik denk eerlijk gezegd voor de hele Rabobankploeg uh, wel goed voor is. Het is ook op, op, opmerkelijk, normaal gesproken is er een soort vrije inloop op de rustdag bij Rabobank. Uh, dit jaar hebben ze gezegd dat voor die tweede rustdag dat mensen op verzoek nog wel een afspraak kunnen maken met een renner. Dus interviews kunnen maken, maar uh, er is verder niks georganiseerd. Uh, het is niet zo dat, dat iedereen daar maar even naartoe kan gaan. En dat zegt toch wel wat over de sfeer bij die En natuurlijk wel getekend. Gees, een week geleden, toen hoopten we nog, toen hadden we nog het idee. Oké, okay, hij is gevallen, hij is, hij is zwaar gevallen, maar hij staat nog maar op 20 seconden van de gele trui. Ja, die hoop die is nu natuurlijk totaal vervlogen. Dus. dus laten we zeggen dat de sfeer daar totaal anders is dan, uh, dan een week geleden. Terwijl je bij Vacant Soleil, de andere Nederlandse vroeg, Ja, daar is de rest uh, op stemming, opperbest. Uh, die houden vanmiddag groot feest. Uh, ze, ze hebben een oude traditie in ere hersteld, de Mosselparty. Klinkt prachtig, maar dat was iets wat TVM, hè? de andere tweede ploeg van Nederland in het verleden altijd deed. En er kwam echt de hele internationale pers op af. De tourdirectie kwam daar vroeger zelfs wel naartoe. En je hebt kans dat dat met het oppakken van die traditie toch ook wel iets moois gaat neerzetten. Gio Lippens, we raden niet waar jij vanmiddag bent. Maar u hoort hem wel in Radio Tour de France. Langs de route van de Tour de France. Paul Sanders. Paris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 Daan Luiks van Vakantie Maar Wat dat betreft is het nog spannend. is goed voor het publiek denk ik. En Erik Breukink van de Rabelbankploeg. Het valt me op. Het zijn de valpartijen. Hoe vinden zij tot nu toe de Tour? Ik denk dat het voor de, voor de kennis wel interessant is. Ik, ik, ik weet niet uh, hoe, hoe de...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 Ik denk dat dat uh, de doel juist wel aantrekkelijk maakt. Ja, wat me opvalt is dat ze uh, aan elkaar gewaagd zijn. Ook schrik hebben van elkaar. En uh, een beetje aan het pokeren zijn waarschijnlijk. Uh, ja, sommigen denken wat komt dat daar? hij moet aanvallen. Maar ik denk dat Contador daar uh, het heel slim aan het spelen is. Hij uh, kan zich misschien wel permitteren om te, om te wachten tot uh, Alvarez zijn uh, tijdrit. De verschillen worden steeds kleiner. Hè? Er is eigenlijk niemand meer die er echt kopperschouders bovenuit steekt. Maar de rest zit...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 Ja, de winnaar van de Pyreneeën naast Jelle van Ende is, uh, is volgens mij ook wel verklaard. Evans. Omdat het er best voor de goede tijdrit is. De tijdrit in Grenoble is verschrikkelijk hard, dus daar zal het duren. Ja, op een of andere manier heb ik steeds het gevoel dat Evans dit jaar de wint. Waarom weet ik niet. Maar ik denk vanwege zijn tijdrit. en uh, Omdat hij zo ontzettend stabiel is. Hè. Hij heeft geen pieken en geen dalen. En dan zet ik hem op uh, nu en dat is helemaal een ander beeld wat ik voor de Tour had op Evans. Zo, zo kijk ik er nu naar. Adama. Zo dadelijk spreken we met een van de auteurs... schrijvers van het wielerblog hetiskoers.nl. wij van Noord. Eerst maar even horen hoe het is op de snelwegen. John Bakker. Ja, alles bij elkaar komen we niet verder dan 35 kilometer aan file. Na een ongeluk op de A4, daarna Amsterdam in beide richtingen... bij Zoeterwoude nog 4 kilometer... Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En verder vrij veel vertraging richting Amsterdam op de A7... vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend Noord en Zaandam 9 kilometer. En op de A9 vanuit Den Helder naar Amstelveen. Bij Akersloot 5 en bij Knoop het Raasdorp nog eens 5 kilometer. Dit is de Tour Ontwaakt. Met Marcel Oosten en Lara Rensen. Het is kwart voor negen. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 32. comme toute histoire peut Encore les pouvoirs qui dorven en toi. Toei, ça ne s'achète pas. Frans Gaal hoorde u met Ella, Ella uit 1987 alweer. Het is een ode trouwens aan Amerikaanse jazzzangeres Ella Fitzgerald. En zij, Ella, first lady of song, won in haar carrière 13 Grammys. Frans Gal moest het met haar muzikale eerbetoon doen... met een nummer 1 notering in Oostenrijk en Duitsland. En een nummer 2 in Frankrijk. Twaalf minuten voor negen is het geluisterd naar het NOS Radio. 1 journaal, de Tour ontwaakt. Op internet is veel te vinden over de Tour. zijn meningen, foto's, verhalen en ook veel weblogs. Een van die weblogs is hetiskoers.nl. En wij hebben contact met een van de schrijvers voor dat weblog. Liedewij van Noord, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Um, hoe omschrijf jij jezelf uh, dit weblog? Uh, het is een uh, weblog van wielerliefhebbers... die ook van schrijven houden... En, uh, in principe kan uh, iedereen eraan meedoen. Oké. Okay. En, um, en hoe is die, dus hoe is die gekte van... bij jou ontstaan? Uh, in 2004, toen ik een keer ziek was in juli... en ik op tv was, behalve de Tour de France. En, uh, daar zag ik Thomas Fouclair hele mooie dingen doen. En sindsdien ben ik weer gek. En gek van Fouclair, volgens mij ook, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Die uh, liefde is nooit meer overgegaan. Waarom? Waarom Fouclair? Um, omdat hij altijd heel aanvallend koerst. En um, altijd, ja, ik vind het heel mooi dat iemand zich er altijd weer instort. En uh, zo heel karaktervol um, altijd de bergen opvliegt. En probeert erbij te blijven. En, uh, ik heb bij hem het idee dat de benen de ene helft doet, uh, doen... en het karakter de andere helft. Ja. Nou is die in het peloton niet zo geliefd, vernemen wij. Nee. <laughs> kan dat kloppen? Um, ja, dat zou kunnen kloppen. Ik vind niet dat dat hem een mindere renner maakt. Nee, dat is waar. Maar goed, hij wordt wel eens niet zo sympathiek gevonden door de collega's. Dat zou kunnen. Ja. Dat is aan hen. Nou ja, goed, hij reed ook door, hè? Toen Fletcher aan Hogeland werden uh, aangereden door een auto vorige week zondag. Wat vond je daarvan? Uh, ja, het is wel een wedstrijd, hè, die Tour. En uh, ja, de gele trui stond op het spel. Ja. En ik vind het eigenlijk volkomen logisch dat hij doorreed. Uh, wachten, dat zou heel galant geweest zijn, maar ook heel erg dom. Ja. En um, ja, ik vraag me ook af hoe er in Nederland gereageerd zou zijn als het anders was geweest. En als Leclerc van zijn fiets was gereden. En Sanchez was doorgereden en het schil had gepakt. We en, en dan is... ook hadden gezegd dat hij had moeten wachten. Ja. En is dat dan iets waar je over schrijft? Over dat moment? Um, je weblog? Nou ja, meer op de, over de reacties daarop. Um, maar het doet inderdaad ook over dat moment. Waarom moeten mensen absoluut het is lezen? Omdat het een prachtige verzameling is van hele mooie stukken over wielrennen. Ja. Um, geschreven door hele getalenteerde mensen. Ja. Um, en omdat er voor elk wat wils is te vinden op, die, uh, op de site. Maar dat en... is op zoveel blog zo. Waarom nou juist dit blog, waarom is dit anders? Uh, het, het, om, nou ja, wat ik zeg, het is voor elk wat wils. Het, gaat niet, het is niet gericht op alleen maar nu, maar ook op vroeger. En er zijn, uh, het is een prachtig verzamelalbum van vergeten wielrenners, waar we wielrenners. Waar niemand ooit nog aan denkt... Um, weer in het geheugen geschreven worden. Um, het, de variëteit, de kwaliteit en um, de hoeveelheid, de kwantiteit uit, denk ik, van de stukken. Ook op de rustdag? Ook op de rustdag, zeker. Oh, We blijven schrijven. Het is koers.nl beheerd en geschreven door Liederwij van Noord. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goeiemorgen. Le Tour de France de Nulance. is Jeroen Dilaart. Zij 60 meter, dan links afslaan. Links afslaan, dan scherp naar links afdraaien. Ze rijdt al de hele tour met me mee. Steeds ligt ze naast me. Ze lijkt me als ik het niet meer weet. Ze houdt me af van uitglijders. Ze kent de goede richting. En dat vertelt ze me tijdig en ingetogen. In mooi Vlaams. Links afslaan, dan scherp naar links afdraaien. Ze is mijn car minares om een voorstelling van haar gezicht te maken... denk ik aan Goedele Liekens, Wendy van Wanten... of Brunhilde Verhenne, de persdame van Omega Lotto. Het is inspiratie voor een nieuwe roman... waarin de hoofdpersoon hopeloos verliefd op zoek gaat... naar de vrouw achter de stuurstem... en er dan achterkomt dat ze een buitenechtelijke verhouding heeft... met TomTom. Tom. Rechts aanhouden, dan rechts afslaan. Zo ben ik in Montpellier beland in een toer die naar de Alpen trekt... maar met een onduidelijke koers in zaken de gele trui. In de aanloop naar de Alpen is de vraag... wie van de favorieten de wegbereider wordt... voor een aanval op het geel van Verclaire. Links afslaan, dan rechts aanhouden. Alles is nog open. Op wegen die op de dag van een etappe gesloten zijn... voor ander verkeer dan de reclamekaravaan, motoren, volgwagens en vuurrenners. In de ochtend van de tweede rustdag haal ik het verhaal op van die renner die de weg kwijt was. Het was in Avignon, de vroege avond na een sprintzegen van Jean-Paul van Poppel. Guido van Akkeren, een van die trouwe knechten uit de Panasonic ploeg van Peter Post, was weer op de fiets gestapt om naar het hotel te rijden. Zo ging dat toen nog. Het was net voor de introductie van de ploegbussen. Gentse Guido verdwaalde en kwam terecht op het plein bij het imposante oude pausenpaleis. Hij keek zijn ogen uit. Er was van alles aan de hand dat niets met wielrennen te maken had. Er waren straatartiesten bezig, er speelden muzikanten. Het cultureel festival van Avignon bruiste in de oude binnenstad. Van Akkeru vond het plezant, maar zijn benen wilden massage. Hij stak het plein over en sprak na enige aarzeling een jonge vrouw aan. «Konnez-vous euh, le mercure? Spreek maar Nederlands, jongen», zei ze. Ze heette Madelon, speelde op het festival met een Nederlandse miengroep. Ze had een kamer dichtbij, in het Bristol. Ze zag hoe moe hij was. Ze vond het interessant om zich te ontfermen over een renner uit dat andere circus... dat maar voor één dag in de stad was neergestreken. Hij sloeg haar voorstel niet af om even iets te drinken op haar kamer. Ze had rosé-kool staan. Het smaakte goed. Het was zwoel. Het vonkte. De liefde kreeg goede benen. Ze gingen op bed liggen. Zonder woorden wees ze hem de weg over de heuvelachtige topografie van haar lijf. Hij wende zich tot haar met de richtingaanwijzer van zijn opwinding... Het was een onverwachte heerlijke omleiding. Aankomst bij bestemming. Nog net voor tienen heeft Madelon Guido afgezet bij het Mercuur. Waar zat jij nou? Vroeg Post. In een mimvoorstelling, zei Guido. Post had er geen woorden voor. Le tweet du tour. Nou, laten we maar weer even gaan kijken op Twitter. Rustdag ofwel familiedag in de Tour de France. Rabo-renner Maarten Tjelingi kwam gisteravond aan in zijn nieuwe hotel en was daar gelukkig mee. Hij twitterde: arrived in the hotel. Good to see my wife and son. That makes my day nice hotel. By the way, by the way, good for the rest tomorrow. En dat hotels belangrijk zijn in de Tour... blijkt ook uit de reactie van oud-wielrenner Koos Moerenhout. Hij is ook in Frankrijk en ook hij is blij met zijn hotel. Definitely worth the trip. Met een leuke foto erbij van zijn slaaplocatie voor de komende dagen. Dan maar even naar de etappe van gisteren. Voor Robert Geesink voelde het alsof hij gisteren... een rit over Nederlands grondgebied reed. Bedankt voor alle aanmoedigingen. Ook via Twitter. Hartvermarwend schrijft hij. Italiaanse renner Ivan Basso feliciteert de winnaar van gisteren... Mark Cavendish. Het einde van een spannende en ook van moeilijke dagen. Compliment aan CAVE. Good night aan allen. Gisteravond moesten de wielrenners van Montpellier reizen naar de volgende startlocatie Saint-Paul-Trois-Château. Zo ook Alberto Contador. Maar hij stond gisteravond vooral vast in de file. Big transfer before the rest day. A lot of traffic. Enjoy your holidays. Met daarbij een foto van de volle Franse snelweg. Rustdag in de Tour, zoals gezegd vandaag. Dat neemt niet weg dat er uh, vanaf twee uur weer Radio Tour de France is, de hele middag tot aan half zeven.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 Het nieuws van alle kanten. Mannen van Staal. Een unieke verzameling liedjes van Rowen Hersen en vrienden. Met de opposits Jurk. Ik schelder. En ook raccoon. De 3 en en Friusmeeuwens. Mannen van Staal. Het nieuwe album van Rowen Hersen. Nu verkrijgbaar bij Free Records Shop.